Maar uh, wel nog voor de woensdagmiddag, hè, van 2 tot 5. En daarom vond ik wel grappig toen die Henk daar van die Pannenkoekhuis bij vroeg. Dat ik zeg van Gat, vandaar zeg Henk die bruine kleur doet, maar die vieze paters denken van die gestichten. Haha. <laughs> ja. Snap je? Uh, waar uh, kunnen we informatie op vragen? Als we zeg maar uh, ja, willen praten met Joop. Of als we de kindermiddag willen meemaken, die uh, iedere woensdagmiddag is van 2 tot 5. Woensdagmiddag kijken, tussen 2 en 5. Oké. Okay. In de Pannenkoekhuis in de Heugelstraat. Oké. Okay. In het, uh, in het pannenkoekhuis in de Heuvelstraat. Nou, daar gaan we allemaal massaal heen. Uh, ja. Een heel smal straatje. Ja, ja oké, okay, hartstikke. In de Heuvelstraat, dus waar al die duizenden mensen de hele dag lopen te shoppen, ja. is er een klein straatje. Nummer 40 is dat. Een klein heel smal straatje. En dan lopen we zo dat pannenkoekhuis echt okay. goed verstopt zit daar. Toch de pannenkoekenbakkersteeg. Ja, oké. Okay. De pannenkoekenbakkersteeg. De heuvel, vanaf de heuvel inlopen in het eerste gedeelte. Ja. Aan de linkerkant. Als kijk, het is vlakbij, eh, eh, ja, het is bij de VD of zoiets ergens. dus schuin tegenover de VD. Ja. Als je op de VD op het terrasje zit met een broodje te pakken, dan kijk naar rechts schuin tegenover, is de, palk op de steek. Het worden allemaal winkels. Ja. Als ik jou woensdag zie tussen 2 en 5 daar. Ja, <laughs> mijn leeftijd ligt al boven de, boven de 18 jaar. Dus... Jouw leeftijd hebben er kleinkinderen. Ja, dat klopt. Misschien kunnen die ook wel mee. Wie zal het zeggen? Nou, kruikjes beschilderen onder begeleiding van. Oh, staan er nog honderd lege kruikjes. Ja, <laughs> oké. Okay. Ik ben er om twee uur, ik heb gewoon acrylverf bij me enzovoorts enzovoorts. En ik heb er verf over van PK. Ja. En uh, rood wit blauw en ik heb er allemaal andere potten, allemaal acrylverf. Hè? Ja, ja. ja. Ik neem kwastjes mee, een handdoekje en dat soort dingen. Ik leg een zeiltje over de tafel heen en we gaan gewoon, duur per of drie, maar, Ja, niet uit. Nou, staan er ongeveer 15 of 20 cent al nou klaar. Ja. En een paar zijn er goed gekeurd bij, maar de zat er ook. Ja, en zo elke week een paar, hè? Ja, tot alle kruikers opstaan, dan is er meer opvrouw, Michael Bay. Nou, hartstikke goed. Mensen kunnen contact opnemen met 013-542-7469 in verband met de kindermiddag, of natuurlijk praten met Joop is ook mogelijk. Het leuke is, want in januari, eind januari doen wij nog het avontuur ja. over het endiagram, numerologie en de emotiescan. Oké. Okay. op tijd neem ik ook contact jou op of we hebben het er over. Hartstikke goed, komt helemaal naar voor elkaar. Joop, dankjewel voor je babbeltje. En uh, ja, veel succes met de kindermiddagen en met uh, de sessies praten met Joop. Hè. Tot woensdag. Oké, okay. hou doe, hè, hou do. Adverteren, Lot, afdeling advertentieverkoop. Telefoon 0653 402041.